Twee uur. Dit is Rieselot Thomassen met het NOS-journaal. bondskanselier van Duitsland worden? Ze stelt zich weer kandidaat voor het leiderschap van haar partij, de CDU. Het werd al verwacht dat ze dat zou doen, maar ze wilde er tot vandaag niets over zeggen. Verwacht wordt dat ze later vandaag een persconferentie geeft. Merkel is bondskanselier sinds 2005. Ze ligt onder vuur bij de Duitse christendemocraten, vooral Beierse partijgenoten. Maar een alternatief voor de 62-jarige Merkel is volgens Duitse media niet voorhanden. Veel mensen melden schade door de eerste najaarstorm. Er zijn veel bomen opgewaaid. In het stadion De Kuip zijn reclameborden naar beneden gevallen. Maar de wedstrijd tegen PEC gaat vanmiddag wel door.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 Ook in Groot-Brittannië, Frankrijk en België veroorzaakt de zware overlast. Op het kanaal is een vrachtschip in aanvaring gekomen met een kleiner schip. Dat is beladen met stenen. Elf bemanningsleden zijn per helikopter in veiligheid gebracht. De schepen liggen ter hoogte van dover en worden later vandaag weggesleept. De verwachting is niet dat er veel olie in zee zal lekken. Vooral het zuidwesten van Groot-Brittannië heeft er last van. Zo zitten meer dan 2000 huishoudens zonder stroom. En zijn huizen en auto's beschadigd door omgewaaide bomen en stellages. Het weer. De wind gaat vanavond liggen. Morgen en dinsdag is het dan bewolkt en wisselvallig. En het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de kustprovincies heeft het verkeer veel last van de harde wind. Op verschillende plaatsen zijn er ook bomen omgewaaid. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Knoop het nes en Afrit Bunschoten is de vertraging 20 minuten. 1 rijstrook is dicht. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoeverlaken en Eembrugge een kwartier. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Abkoude en Amstelveen. Knoop het Amstel, 10 minuten vertraging. De A7 horen richting Zaandam. Voor Afrit Zaandijk 5 kilometer file.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 Nou, het weerbericht uh, om half drie, blijft het zo, wordt het beter in de richting komende week. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week is, uh, ontbreekt ook vandaag niet op deze zondag om half vijf. En we hebben het nog steeds over een miep voor de laatste keer. Miep in de aanbieding. Uiteraard hebben we natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. We hebben rond de klok van kwart voor vijf natuurlijk het gedicht van de dag...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 Dat is waar, je bent nog jong. Ik hoop dat je een Wat lekker zeggen om deze you weer eens te, that, te draaien op de radio. De sneeuw van Orange Juice Jones en The Rain. Go, ja, pas wel lekker bij het weer voor de regenachtige Zalvoorts. En vooral ook stormachtig zandvoort. hou je uiteraard van de laatste nieuwtjes op dat gebied ook op de hoogte. Zodra ik het Zalvoorts nieuws in het kort. is er niet van dit moment.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 Ja, de zomer is al over, Die tijd is voorbij. Dit was weer de single van onze zijdebuur Mailo en Howling at the Moon. Baby, ja, zat ik net even gezellig te babbelen met Albert-Jan. Hij zegt: Je moet niet bij de weg zitten. <laughs> dat zeg je nou. Ja, jullie, jullie noemen dat onderweg zijn. Oké. Okay, ja, ja, ja, nee. Dan is het me duidelijk, Albert-Jan. Ja, nee, we bedoelen hetzelfde, alleen we zeggen het anders: Bij de weg zitten. Oh, Oké. Okay. Ja, nou, bij deze. Dan. Goed. Terwijl het uh, jazzconcert in de Theater de Krocht op het punt staat te beginnen met uh, als gast Jan Wessels. doe ik toch even een oproep voor de klassiekliefhebbers.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 your ass right now. wel handig hè als je het wil zeggen dan zeg gewoon dat je uh, de single aan het zingen bent van Desiigner Queen Fuck You hoor je bij CfM op de zondagmiddag. Dan wordt een hele goede middag en dan komt hij aan. Ja. Het bericht voor de komende dagen, maar eerst even vandaag Albert-Jan, wat een hond weer. Ja, je zou maar een hond zijn. Ja. <lacht> <lacht> van Daddy, dan zou ik ook binnen blijven. Goed, het is op zijn zachts gezegd een onstuimige zondag. De bewolking overheerst.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 Wasn't it,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 I said, oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,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 I never am.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 Het om kwart voor vijf dus... Feyenoord tegen Pek Zwolle. Ja, dat waren twee mega-hits achter elkaar. Als eerste hoor je uh, Sister Sledge en uh, We Are Family. Gevolgd door uh, deze van ILO, The Living Thing. Wij zongen even lekker mee in de studio, hè hey, Albert Jan? Ja, gauw hou, hè? Heerlijk om mee te doen uh, it met En Het uh, <laughs> is hier lekker beha behagelijk, warm in ja, de studio. Ja, ook Ik begin al een beetje te gloeien. dus ja, uh, het gaat, Niet te veel naar buiten kijken. <laughs> het gaat de goede kant op. <laughs> nou, waar het uh, niet de goede kant mee op gaat, is met de windmolens.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 Goed. Uh, jij wil nog even naar de tussenstanden kijken. Ja, eens even kijken hoor, wat er bij Ajax uh, NEC gebeurt. Twee keer gescoord inmiddels uh, door Ajax. staat daar 2 uh, tegen nul. En FC Twente is daar, uh, tegen FC Utrecht. Daar is ook gescoord. FC Twente leidt met 1 tegen nul. Nou, zo duidelijk in het uh, volgende uur van dit programma... veel meer over deze wedstrijden en ander nieuws. Dus lekker blijf luisteren naar je enige echte eigen lokale radio ZFM. En dat kan niet alleen via 106.9 kabel, 104.5 FM, via de TV op kanaal 40 Digitaal. Maar ook via de CFM app en via www.zierfmsanfort.nl en www.zierfm-live.nl. Volgens mij wil ik er nog wel een paar vergeten. Maar je kan echt overal luisteren. Doe dat dan ook eens gezellig. Zo dadelijk het tweede uur van dit programma, Zandvoort op Zondag. Bordevol met lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Graag tot zo!